Levi van Eck met het NOS journaal. De woonsector roept het kabinet op om vooral door te bouwen. De sector is bang voor een herhaling van tien jaar geleden, toen de woningmarkt instortte door de kredietcrisis. 17 organisaties bieden daarom vandaag een plan aan in de Tweede Kamer. Daarin pleiten ze voor het bouwen van zeker 90.000 woningen per jaar tot 2030, met miljardensteun van de overheid. Vooral starters en middeninkomens hebben het lastig op de woningmarkt. Zeker de helft van de nieuwbouwwoningen zou daarom moeten worden gebouwd voor lage en middeninkomens. De politie heeft vier mensen aangehouden vanwege een wapenvondst in Hoofddorp. De vier zijn vanochtend opgepakt bij invallen in Hoofddorp, Hillegom, Meppel en Breukelen. In de zaak, die al langer loopt, waren eerder al twee verdachten aangehouden. De wapens werden in maart vorig jaar gevonden in een garagebox. Agenten troffen er in een gestolen auto automatische vuurwapens, geluidsdempers en handgranaten aan vermoed wordt dat de wapens bedoeld waren voor liquidaties. Het Rode Kruis heeft sinds half mei ruim 10.000 voedselpakketten uitgedeeld... aan mensen die hard zijn getroffen door de coronacrisis. De hulporganisatie kreeg daarbij hulp van onder meer boeren... die door de crisis hun voedsel niet meer kwijt konden. Zo zijn de afgelopen weken tienduizenden aardappelen, uien, broden en eieren verzameld. Met een voedselpakket kunnen zo'n drie warme maaltijden worden gemaakt voor twee personen... Het uitdelen van de pakketten gaat de komende tijd door, meldt het Rode Kruis. In grote delen van het land is veel waterschade ontstaan door de hevige regenval van gisteravond en vannacht. Op veel plaatsen staan huizen en straten blank. De A20 tussen knooppunt Ketelplein en Schiedam is daardoor nog deels afgesloten. De buien leiden vooral tot schade en overstromingen in Zeeland, Utrecht en Noord-Brabant. Het weer in de loop van de dag trekt de regen naar het noorden weg. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanaf morgen nog een enkele bui, maar er is ook zon en de temperatuur loopt weer iets op. Dit was het NOS journaal. ZFM. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Live, DT7FM. Black and white, dancing together, side by side. Wij Dancing Together hier bij ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Donderdag 18 juni. En ik heb geteld, aflevering 70 van dit ochtendprogramma tijdens de coronatijd. Mijn naam is Walter Sand. En wat goed om het weer terug te zijn hier in de ochtend. En respect voor Jelmer, Thomas, Jaap van de Kutter en natuurlijk Jaap Koper. Op 1 april ben ik met dit programma begonnen. Gewoon puur om informatie te geven tijdens de corona. En uh, toen kwam uh, Thomas, die zegt: Ik neem het over. Daarna kwam Jaap. Jelme bleef gewoon doorgaan en we zijn inmiddels drie maanden verder en we zijn nog steeds in de lucht. Met dit ochtendprogramma hier bij ZFM en ja, respect voor, uh, voor de jongens die het overgenomen hebben. Goed, straks om half elf. Gewoon Jelme, Jelme weer voor de 71ste keer en uh, veel muziek deze ochtend. Zoals deze van uh, de Neville Brothers hier bij ZFM. Goedemorgen.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 Biene komt uit Nieuw-Zeeland. En uh, ja, volgens mij is het één van de zomerhits van dit jaar. Ik vind hem leuk. Super lonely, hier bij ZFM. Ja, dan is het bijna kwart over tien. Straks om half elf. Jelmer met het laatste nieuws. En dan zijn we weer helemaal bij. Gaan wij door met Fred Stair. The Just a Summer Love Affair hier bij ZFM. Ja, en dan kijk je naar buiten, word je vanochtend wakker, wat een regen, wat een regen. En dan moet ik denken aan die, die man die ik afgelopen vrijdagavond in de uitzending had, de ecoloog van de Kennemerduinen. en die zei van mij mag het wel vier weken regenen. Ja, nou ik heb het liever droog, maar er zijn mensen die houden van regen. And it rains. Garbage, Only Happy When It Rains, van een lekkere plaat uit de jaren 90 en wat vond ik dat een leuke band, uh, Garbage in die tijd. Ja, gaan we terug? Ja, ik weet niet van wanneer dit is. India Arte Video is een is een leuke plaat. Ik, volgens mij een paar jaar geleden. Je hoort hem niet zo vaak, maar het is lekker groovy en dat doe ik met name op uh, vrijdagavond. Dan heb ik daar dit soort muziek en als je dat leuk vindt, luister dan naar Welkom in Zandvoort op vrijdagavond. I shave my legs and sometimes I don't. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even hang my toe. It really just depends on whatever feels good in my soul. I'm the average girl from your video, and I may feel like a supermodel, but I. The average girl from your video. My worth is not determined by the price of my clothes. No matter what I'm wearing, I will always be the NDRE. When I look in the mirror, I'm the only one there is me. Every freckle on my face is where it's supposed to be. <laughs> and I know I created it and make no mistakes on me. My feet. Lips, my eyes, and love. She knows, but I've drawn the conclusion it's all an illusion. Confusion's the name of the game, a misconception, a mass deception. Something's gotta change. Don't be offended, this is all my opinion. Ain't nothing that I'm saying law This is a true confession of a life-learned lesson. I was sitting here. Up, go. india Airy video. Ik weet niet precies wanneer het is, maar het is een leuke plaat. En je hoort daarom gewoon hier bij ZFM. Bijna half elf. En dan ga ik zo even kijken of Jack een Jammer al wakker is. Die zal ik zo even bellen. En tot die tijd, The Dramatics. Dat is een plaat die je niet vaak hoort, maar hij is leuk. Hier is hij. Burn. Burn. Burn. Burn. Burn. Burn. Burn.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 Dean mm -hmm. Devil is dope. En uh, ja, hij hangt weer voor de 70ste keer. Jelmer, goedemorgen. Goedemorgen. Daar is hij. Fijn om je weer te horen, Jelmer. Ja, zeker. Ja, en ik, ik had dus inderdaad, ik heb geteld. Uh, we zijn op 1 april begonnen. En dan ja. een paar weekenden dan is het natuurlijk, zijn we alweer bezig. Uh, de laatste maand. Maar uh, in totaal hebben we 70 corona-uitzendingen gemaakt. En ik zal uh, straks Jabo nog even bellen. Maar uh, ja, het is natuurlijk ja. alleen niet meer uh, corona alleen. Het is ook... Uh, Black Lives Matter en dat soort, uh, dat soort dingen. En het algemene nieuws. Maar respect ja, Jelmer, je bent er nog steeds. Je was er vanaf de eerste uitzending bij. Ja, zeker. Het was echt... Uh, hoe hoe uh, Ja, ik, ik weet dan nog dat ik, dat ik die eerste week... dat ik jou steeds vroeg van... ja, je zit in die supermarkt en hoe gaat dat nu allemaal? En, en het was van allemaal mensen die allemaal tegen je aanliepen. En, en is het allemaal beter geworden? Is het, ja, het is natuurlijk nu allemaal gewoon geworden. Maar merk je iets dat uh. mensen losser worden? Er is, zeg maar, de afgelopen uh, maand, vooral in mei, leek het, uh, zeg maar, dat mensen gewend raakten aan uh, ja. alles, zeg maar. Uh, maar je ziet eigenlijk vanaf juni, vanaf het moment dat echt wel grote dingen zijn versoepeld, dat uh, toch wel een uh, deel van de mensen het best eigenlijk wel weer loslaat. Ja. En denkt van, nou, het zal wel. Ja. Uh, maar dat is nog steeds wel uh, erg gevaarlijk, vooral voor de medewerkers, want die... Uh, lopen er negen uur per dag. En niet vele ja, klanten, maar een kwartier. Dus. Ja, ja, dat is... Je moet steeds opletten, zou ik willen zeggen. Ja, ja, goed dat je het zegt. Uh, jammer, voor de 70ste keer, wat is het nieuws? Ja, inderdaad. We beginnen lekker lokaal op het Badhuisplein. Ja. Want uh, dinsdag is gestart met het verversen van het schelpenzand op het Badhuisplein in Zandvoort. Ja. Uh, de oude schelpen hebben plaatsgemaakt voor een verse lading... Al jaren wordt er gesproken over de ontwikkeling van het Badhuisplein. En uh, in de Samsung's Krant van deze week wordt dus verteld dat uh, het een opknapbeurt heeft gekregen. Uh -huh. uh, een langdurig proces. En in de tussentijd wordt ook logischerwijs uh, nauwelijks geïnvesteerd in het Badhuisplein. Want er ja. zijn natuurlijk al uh, uh, heel veel plannen voor, uh, voor de ja, bouw. Het is, van het is zo jammer de... dat, dat dat culturele paviljoen niet doorgegaan is. Ja. Dat uh, paviljoen wat Corindon daar tijdelijk neer wilde zetten. Dat vind ik echt zo jammer. Ja, ja. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja. Uh, en, uh, maar wat ze nu wel dus inderdaad zeggen is... Uh, dat er de laatste jaren niet zoveel is in ge geïnvesteerd... omdat er vooral heel veel plannen lagen... die mm -hmm. hopelijk echt zeer binnenkort uh, in werking ja, toch gaan is een treden. is beetje zandvoort, uh, he, dat het allemaal wat langer duurt. Ja. ja. <laughs> uh, het, uh, appartementencomplex, hè, daar hebben ze het over natuurlijk. Mm -hmm. uh, en natuurlijk zijn heel... Uh, ja, we hebben de tekeningen vast wel gezien... Ja. Ja, dat zijn grote plannen, het zijn echt grote plannen. Ja, zeer grote plannen inderdaad. Uh, en daarom is besloten om, uh, uh, even kijken, nee, het is, uh, wat we nu zeg maar, hebben liggen op het uh, Badhuisplein is een braak, braakliggend taluut en een verouderd tegelmotief. Uh, en daar doorheen natuurlijk het welbekende schelpenpad. Mm hm er uh, is daarom besloten om de looproute van de Kerkstraat tot het strand met schelpen te verversen. Okay. Want voor de winkeliers in de Kerkstraat hadden de schelpen vervangen uh, mogen worden door het tegelplateau. Want als het uh, stevig waait, uh, ja, dan stuift het uh, grid toch oh, wel okay, het uh, straat ja. in. Ja. Dus of het echt een vooruitgang is geweest, maar het is in ieder geval verfrist en weer opnieuw. Het ziet er dus mooi gekeken. uit. En uh, Ook de, de fototentoonstelling die daar dan langs. Ze proberen het wel op te knappen ja. inderdaad. Ja, zeker. Ehm... Uh, Even kijken, dan gaan we even naar de provincie, want een provinciaal referendum in Noord-Holland indienen, uh, dat kan al sinds 1995, maar binnenkort zal het ook mogelijk worden om dit digitaal in te dienen bij de provincie. Uh, de Statenfractie van het Forum voor Democratie heeft zich hiervoor hard gemaakt en het werk is beloond. Uh, okay. Tot op heden is er volgens de partij nog niet uh, van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Forum zegt dat de procedure ingewikkeld is en veel mensen weten daardoor niet wat de mogelijkheden zijn om hun stem te laten horen. Een van de speerpunten van de partij is dan ook dat het provinciale referendum terug te geven aan de Noord-Hollanders op een manier die bij de 21ste eeuw past. Dus ja. uh, ook de digitalisering van de, uh, democratie, zeg maar, ja. doelen ze daar dan op. Ja. En daarin is dus gisteren een volgende stap gezet op weg naar een uh, vernieuwd referendum. Okay. Uh, de inspanning van Forum voor Democratie hebben ervoor gezorgd dat de commissaris van de Koning heeft toegezegd dat inwoners uit de provincie vanaf eind dit jaar, vanaf eind 2020, een uh, referendum ook digitaal kunnen indienen. Uh, en ja, de partij zelf is hier natuurlijk uh, heel erg blij mee. En de reacties van andere statenfracties, uh, mm -hmm. die zijn er nog niet. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat, uh, ja, waarom zou je niet blij zijn met meer inspraak? Van, uh, Absoluut. Alleen, de ja, de provincie staat natuurlijk best wel ver weg. Uh, het zijn toch ja. vaak, ze de, de, de, de lagen natuurlijk boven de gemeenten. Um, ja. Ja, ik denk dat de, dat de gemeentelijke referenda, dat dat inderdaad echt uh, maar provinciaal... Nou ja. ja, dat zal wat meer effect kunnen hebben inderdaad. Ja, ja. Ik weet één ding wel zeker, dat als er nu een burgemeester gekozen zou moeten worden... dan weet ik dat er maar één kandidaat zou zijn waar iedereen op zou stemmen. <laughs> ik denk dat we heel blij mogen zijn met deze burgemeester. Deze is de enige bestuurder op dit moment. Weet je daar iets meer over, ja. Jelmer? Is er, al, is er al witte rook, zoals Jaap dan zegt? Zit, staan we op het raadhuisplein te wachten op witte rook? Gisteren hoopte ik het grote nieuws bekend te gaan maken... na dinsdagavond de commissievergadering natuurlijk. Ja. Maar ook de afgelopen 24 uur is er compleet niks, uh, ja. nog steeds niks bekend geworden... Ja. Het enige wat wel natuurlijk vaststaat is nu dat de burgemeester inderdaad... Uh, in de, de taken ...zaken van het college over heeft genomen. Ja. Maar uh, ja, verder is het uh, nog maar afwachten. Ja. Spanning en ik denk ook wel onzekerheid voor, uh, voor Zandvoort. Ja. Ja. ja, misschien komt er wel een situatie waar we zeggen van, joh, ...laten we die burgemeester gewoon houden. Laat hij het gewoon in zijn eentje doen. Hij doet het prima. <laughs> ja, ja. <laughs> Goed. als het vol te houden is, dan... Uh... Ja, dat, uh, hij is niet te benijden wat dat betreft inderdaad. ja. Inderdaad. Verder nog uh, iets uh, is... jammer? Ja, dan heb ik nog een berichtje van Enna Nieuws, want ja. zoals ik eerder deze week al zei, zijn er veel autobranden geweest de afgelopen ja. week in Haarlem. Ja. Uh, en met afgelopen nacht is daar de vierde bijgekomen binnen een week tijd. Ja. Uh, eerst waren er al twee in de Zuiderpolder en eentje in de Indische buurt. Mm -hmm. En nu ook in de Roze Hakenstraat uh, in de buurt in Haarlem okay. is uh, gisternacht een auto zwaar beschadigd geraakt door brand. Okay. En ook hier is de politieonderzoek uh, uh, gestart. Ja. Maar zeker omdat het zo kort na elkaar uh, vier binnen een week zijn gebeurd, houdt de politie rekening met een verband. Uh, ja. Mocht hij iemand kennen die in de buurt woont van die uh, plekken, dus zij de polder die buurt en heeft hij iets gezien, uiteraard contact opnemen met, ja. uh, met de politie eh, 090884. En uh, misdaad anoniem kan ook op 0800-7000. Ja. Jammer, heb jij het bericht gezien uh, over de Albertijn in, uh, in Heemstede... in de Zandvoortse Laan, uh, vlakbij het station? Echt een bizar uh, bericht. Uh, yeah. Afgelopen nacht is daar uh, om twee uur met een putdeksel de, de puien ingegooid. En uh, daar is dus ingebroken. En wat is er gestolen? Energiedrink, nee. Milky Ways en flessen Rosé. ja. Yeah, yeah. Ja, ik vind het heel erg, uh, ja, je mag het misschien niet zeggen... maar heel erg Adenhout-Heemstede. Uh, maar het is, uh, het is toch bizar dat er een uh, inbraak was. En die, die daders die zijn dus verderop bij het station uh, Heemstede-Aerhout... Uh, zijn ze dus aangehouden. Er zaten gewoon lekker hun melkje te drinken samen met de Rosé. Vannacht om twee uur. Ja, Nou ja, het is maar waar je zin hebt. <laughs> Zo is het. Jelme, dank je En uh, weet je wat we doen? Ja. We gaan even terug in de tijd... En uh, die, die eerste uitzendingen met jou, daar had ik altijd een plaatje wat ik daar achteraan draaide. Weet je dat nog? Nou, nee, dat weet je vast niet. Uh, Davina Michel met 17 miljoen mensen. Ja. Die gaan we weer ja, draaien. Ja, En weet je wat ik dus uh, nog leuk om te vertellen? Ja. Ik heb uh, natuurlijk ook uh, afgelopen weken op donderdag en vrijdag vaak de ochtenduitzending gedaan. Ja. En die heb ik eigenlijk altijd geopend met 17 miljoen mensen. Nou. Want ik denk ook nu nog steeds in uh, half juni dat die zeer relevant is. Ja, precies. En misschien ook voor de nieuwe thema's die nu op ons pad komen. Daarom. Dus, en uh, uh, we zullen hier ook verder op ingaan op al het nieuws en actualiteit natuurlijk vanmiddag. Ja, maar je hebt lunchroom hè? Ja, klopt. Oké, okay. nou dan horen we je vanmiddag weer. Dankjewel voor nu Jelmer. En uh, ik spreek uh, ja, je als ik op donderdag weer mag. Dankjewel. Jo, hoi. Hoi. hoi.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 nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar, maar gek genoeg brengt, brengt het ons, ons samen. 17 miljoen mensen op het hele kleine, kleine stukje, stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Die, Die laat je in een waarde. waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente, lente op hun kamer. kamer. En ondertussen knijt de harde bekers. Zit best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis. Maar 17 miljoen mensen. De neus in dezelfde richting komen we hier uit. Met 17 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijft je niet de wet voor Die laat je in een waarde. Ja, 17 miljoen mensen. van is bij die hier voor de 70ste keer in beelden. Met het laatste Corona en ander nieuws. Ga mij door hem met Mark Ronston en Miley Cyrus This world can hurt you it cuts you deep and leaves a scar if things fall apart but nothing like and nothing breaks like a high and nothing breaks like a hive I heard you on the phone Save us now well, this Decide to do Jolene Dolly Parton, Jolene. En waarom draai ik nou Dolly Parton? Gewoon, het, is een heel, ja, ja, het is natuurlijk een rare, rare uh, manier. Maar er is een initiatief in Tennessee... om alle foute standbeelden te vervangen... door een standbeeld voor Dolly Parton. Dus alle standbeelden waar iets mis mee is... met het slavenverleden of wat dan ook... foute standbeelden vervangen door een standbeeld voor Dolly Parton. Ja, en toen zat ik te denken, van als we dat in Nederland zouden doen... wie zou er dan in Hoorn op het Marktplein moeten staan... En, uh, dus als je daar suggesties voor hebt, zet hem. Ik wil het graag horen. Dus kijk op de site, mail ons. En ik ben heel benieuwd voor wie jij een standbeeld zou willen zetten. Ter vervanging van een fout standbeeld. Gaan we terug van Tennessee naar Amsterdam? Dit is Blackbird.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 Geen rust, geen kracht om op te staan Thomas Berger, ja, dat was, is ook zo'n plaat uit die corona-lockdown-tijd. We waren toen bezig met die uh, Rode Kruismarathon op 19 april. 4, 12 uur lang hebben we een radio gemaakt. En toen zei Rob Harms tegen me: je moet die, uh, die plaat van Thomas Berger draaien. Die is, uh, die is heel toepasselijk. Dus uh, ja, en zoals je die tijd zit hier op de playlist voor dit programma. Gaan we door met Liana de Havas. En uh, ja, zometeen nog uh, iets fijn nieuws. En dan ga ik toch uh, inderdaad uh, Lianne Havas maar even onderbreken. Want dit is een bericht binnengekomen dat Vera Lynn overleden is. Ver over de honderd. Maar uh, ja, Vera Lynn is dus overleden. En we kennen haar natuurlijk allemaal van We Meet Again. En ik heb hem heel snel opgezocht. Een hele oude, krakkemikkige uitvoering. Maar hier is hij. Met Vera Lynn. We we'll meet again. En dan zie ik je zo terug naar het nieuws van 11 uur. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you always do.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 again Don't know when Don't know when but I know we'll meet again some sunny day